Joe Boots met het NOS-journaal. President Obama heeft gebeld met de Britse premier Cameron en de Duitse bondskanselier Merkel over de uitkomst van het Britse referendum. Obama vertrouwt erop dat Groot-Brittannië de Europese Unie op een ordelijke manier zal verlaten. De Amerikaanse president noemde de Brexit een onverwachte uitkomst van het referendum. Maar het zal de bijzondere relatie tussen de VS en Groot-Brittannië niet veranderen, benadrukte hij. Wel moet volgens de Amerikaanse president de komende maanden intensief worden samengewerkt... om stabiliteit van de financiële wereld te garanderen. Dordrecht neemt extra veiligheidsmaatregelen... na de bestorming van een Turkse moskee gisteravond. Er komt extra politietoezicht... en ook wordt het gebied waar preventief mag worden gefouilleerd uitgebreid. Een groep mannen viel gisteravond de Ayasofya-moskee in Dordrecht binnen... en sloeg daar de boel kort en klein. Daarbij raakten twee mensen gewond... Het zou gaan om een wraakactie voor het belagen van een koerisch gezin eerder deze week. De familie werd bedreigd en kreeg een steen door de ruit omdat er een pkk-vlag aan de gevel van hun huis hing. Die zou daar hangen omdat de dochter was geslaagd voor haar eindexamen. EasyJet en de pilotenvakbond VNV gaan weer met elkaar praten over de arbeidsvoorwaarden. Dat is besloten tijdens een kort geding bij de rechtbank in Haarlem, meldt RTV Noord-Holland. Stakingen zijn voorlopig van de baan. De vakbond was naar de rechten gestapt omdat EasyJet tijdens een staking... vorige week buitenlandse piloten als stakingbrekers had ingezet. En dat moet verboden worden, vindt de VNV. Het wereld WADA heeft het dopinglaboratorium... in Rio de Janeiro voorlopig geschorst. Volgens het WADA voldoet het lab niet aan de internationale normen... voor dopinglaboratoria. De schorsing komt zes weken voor het begin van de Olympische Spelen. De autoriteiten in Brazilië hebben drie weken de tijd om tegen het besluit van het WADA in beroep te gaan. Het weer, vannacht overal droog, het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen in het oosten opnieuw kans op een bui, in het westen blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Met 19 tot 22 graden, wel iets minder warm dan de afgelopen dagen. Dit was het NWC. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie je het. down to my side, do you feel my heat on your skin, take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy. Dat betekent maar één ding. Zie ik het staat twee uur dan klaar voor je. Mijn naam is de JJK en ik straf af met deze van Imani. Don't be shy. Ja, die plaat kennen je vast wel. Maar nog niet in de Patrick Hagenaar remix En wat een beuker is dat, zeg. Ongelooflijk. Ik denk dat je die de komende tijd nog wel in de, de clubs gaat horen. En ja, wat hebben we vanavond allemaal weer voor je in petto? Nou, heel veel nieuwe muziek. En met nieuw, ja... We branden nog nee, niet onze vingers eraan. Hé, hey, ja, wat, uh, wat hebben we nog meer? Onze enige echte DJ Dion Sydney. Hij geeft weer achter de prezants. Tweede uur. Van 10 tot 11 een uur non-stop in de mix. Ja, we gaan ook eens eventjes kijken wat staat er deze week in de charts. Ik denk Dat er wel een stuivertje gewisseld is deze week. Natuurlijk, waar kun je heen dit weekend... Ik heb de hele weekendplanning voor je erbij. Welke feesten doen we er toe? Kortom, schuift die stoelen, tafels, alles maar aan de kant. Ja, misschien ben je nog aan het eten op Stanford culinair. Dat kan ook zomaar. Eet smakelijk in dat geval. Misschien sta je in de keuken. Succes dan natuurlijk, want het broeit een beetje. En ja, speciaal daarvoor. De bingo players met Tom's Dinner in de 2016 versie. Dit is zie het op jouw C-Wems antwoord Leuk dat je erbij bent.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 Zie jij daar nou staan met een cocktail in je hand? Ja, dat kan heel goed met deze plaat. Calippo met Mesa Verde. En een voor de bingo players natuurlijk met Tom's Dinner. Oh, heb je ook zo zin in die zomer? De zomer van 2016. Nou, aan de muziek zal deze zomer niet liggen. De ene na de andere knijter. Vette hit. Gooi weer hier door de eter. Ja, we gaan dit weekend helemaal los natuurlijk weer tijdens de festivals. Want als de weersvoorspellingen kloppen, dan zal de zon dit weekend regelmatig schijnen. En dat komt mooi uit, want er zijn dit weekend weer heel veel toffe festivals. De temperatuur die is iets lager, maar ja, dat broeierige warme weer... dat doet toch nooit veel goed, want dan krijg we alleen maar onweersbuien. Ja, dan nemen we even een blikje, want wat is er allemaal? Wil je lekker stampen? Dan kun je bij Defcon One... het weekendfestival in Biddinghuizen... op vrijdag, zaterdag en zondag. Het is compleet uitverkocht. Ja, Defcon One behoort al jaren tot de populairste festivals in Nederland. Ieder jaar is het ruim van tevoren uitverkocht... en veel mensen kijken hier al maanden naar uit. Heb jij een weekendticket weten te bemachtigen? Dan kan je vrijdag, zaterdag en zondag flink stampen... op het Biddinghuizen terrein. Ja, het zal flink in de, de natte boel worden... De line-up bestaat uit veel bekende DJ's uit de hardstyle hardcore scenes... zoals Brennan Hart, Kone, Bass Modulators, Radical Redemption... ...Wild Cells, B-Front, Angerfish, Party Racer en Dr. Peacock... ...Kunst for Hire, Wasted Penguins, Boy en Korsakov. Wil je de sfeer proeven, ga dan eventjes naar het QDance dance uh, portal. En daar vind je een uh, leuk filmpje met het officiële anthem... Ja, hou je meer van de trends, dan uh, zit je hier in Bloemendaal helemaal goed. Want Luminosity in Bloemendaal Zee. Vrijdag, zaterdag en zondag. Misschien heb je ze hier al voorbij zien komen. De mensen in de taxis of vanaf het uh, station hier in Zandvoort. Allemaal lopende richting Bloemendaal. Want ja, deze trendsliefhebbers komen goed aan hun trekken die weekend. Want Luminosity organiseert drie dagen achter elkaar een dikke trendsparty in Bloemendaal Zee. Vrijdag en zaterdag zijn er drie areas verdeeld over Beach Club Fuel en Beach Club Vroeger. En zondag doet Beach Club Vroeger niet mee en is een area minder. Voor vrijdag en zaterdag zijn er op dit moment van Schrijven nog enkele tickets verkrijgbaar voor 45 euro per stuk. Maar die zondag, ja, die is helemaal uitverkocht. Ja, op vrijdag vandaag dus Marco Schultz, Sienjas, Alex, Morf, Menado de Jong en nog heel veel meer verantwoordelijk voor de muziek. Op zaterdag uh, zie je onder andere staan... Signum, Juno Kellekin, John O John Fleming en Siet van Riel. En dan die zondag. Ja, Paul van Dijk uh, zal weer optreden. Hij is gelukkig uh, voldoende hersteld van zijn uh, val op, uh, van het podium... bij een State of Trance uh, in februari dit jaar. Dan uh, zien we daar nog meer staan. Paul van Dijk, Kate Reset, Judge Jules en Die Hallewell... Ja, kun je er geen genoeg uh, van krijgen, dan organiseert Luminosity ook uh, de zondagnacht nog een Luminosity After Party. Dit is weer plaats in de Panama in Amsterdam. En ja, de mensen komen vanuit uh, uh, geheel Europa, wat zeg ik, de halve wereld. Speciaal voor al deze trends-DJ's. Dus het belooft een mooi feest te worden. En zeker zoals het weer nu lekker meewerkt. Ja, zondag, uh, zoals eerder gezegd, moet uh, Beach Club vroeger uh, het Luminosity-terrein afstaan voor het feestje Sweets on the Beach. Dat wordt schudden met die billen, ze hebben bij Sweets... Chucky achter de dek staan. Naast Chucky staan nog een heleboel live artiesten en DJ's geboekt... en dat gaat een heet feestje worden. De tickets zijn te kopen voor 19,50 euro. Ja, dan kun je ook naar Amsterdam gaan... want daar vindt Nomads Festival plaats deze zaterdag 25 juni... Het is alweer voor de vierde keer dat het georganiseerd wordt en bestaat uit vier areas. Met zeer gevarieerde line-up namen als Robert Owens, Che, Damier, Chris Cross Amsterdam en Dek Mantel. Ja, ben je meer uh, techno dan kun je terecht bij Awakenings Festival, want dit is zaterdag en zondag in Spaarnwoude. Het bekendste techno-event van Nederland pakt dit weekend weer groots uit met een tweedaags festival. Verwacht heel veel techno in alle sub en veel bekende DJs. Zoals Zven Veet, Adam Beyer, Matteo Plex, Dave Clark, Chris Liebing en Ben Klok. De zaterdag is uh, uitverkocht en voor de zondag zijn op het moment nog tickets te kopen. En de officiële Awakening Afterparty is zaterdagnacht in Paradiso. Ja, dan kun je ook uh, terecht bij Atmos Classics Outdoor. Dat vindt plaats in Eindhoven deze zaterdag. De meest legendarische club uit België bestaat 20 jaar. En deze mijlpaal wordt in 2016 grootgevierd gevierd met als hoogtepunt, hoogtepunt Atmos Classics Outdoor. En ja, op 25 juni is de IJzeren Man in Eindhoven het toneel voor dit jubileenfeest. Wanneer je ooit in je leven de roemruchte Atmos discotheek hebt bezocht... kun je op dit evenement niet ontbreken. In de line-up staan namen van vroeger zoals Pat Crimson en DJ Francois. Dan heb je ook deze zaterdag Landa Kucha Festival in Liemte. Ja, deze zaterdag opent Landa Kutja Festival voor de eerste keer zijn deuren op Landgoed Velder. Een heel weekend lang niet zo gekkigheid, creativiteit, muziek, humor en vooral plezier. Pijnhoop Collective heeft als aanvoerders van dit feestelijke weekend... een breed scala aan de allerbeste nationale en internationale artiesten en hostings weten te strikken. Van drum en bass uh, gigant DJ Fresh... Tot Confetti Koning, feest DJ Ruud, Extra XLRs en van Ronnie Flex. Tot House Legends, Joost van Bellen en Benny Rodriguez. Het festival biedt in totaal vier stages met daarin het beste uit de Eclectic, House Techno, Hip Hop en Guilty Pleasures. Dan uh, heb je zin in muziek uit de 70s, 80s, 90s en een klein beetje van de Zero's. Dan kun je zaterdag en of zondag naar het 40 Up Zomerfestival. Dit festival richt zich op de wat ouder publiek, maar iedereen vanaf 18 jaar is gewoon welkom. Naast de DJ's Harry de Winter, Alex van Oostrom, Rob Stenders zijn er ook live optredens. En dit alles vindt plaats in Utrecht. Dan kun je ook zondag 26 juni nog terecht bij Breeze Festival in Best. Met de artiesten verdeeld over maar liefst uh, six areas... kan elke salsa, kizomba, bachata, urban en eclectic fans zijn of haar hart weer ophalen... tijdens het meeste Caribische festival van Nederland. Breeze Rank Breng brengt ook in 2016 weer een selectie aan grote namen naar het tropische strand van Aquabest. Met meer dan 50 artiesten, waaronder Krupo Extra Live, Mercado Negro. Katja Royale, F.S. Green, Snelle Jelle, Johnny 500, Leroy Styles, Freddy Morera en Alfa Bros. Combineert Breeze zowel nationale als internationale topartiesten... Tot een lijnen van Caribische klasse. Ja, dit is dan het uh, de zondag- of uh, het hele weekendprogramma. Nou ja, je kunt ook uh, dit weekend uh, terecht bij uh, Bloomingdale voor het feestje Let In Lovers on the Beach. Het begint om 5 uur. Dan hebben we Woodstock. Dit heeft deze zondag zeezout at the beach. Een vijfjarig jubileum. En dit begint ook om vijf uur. Ja, zoals ik al zei, Luminosity is de, bij Fuel uh, nog vanaf twaalf uur van start. En dan bij Beach Club vroeger dus Sweets on the Beach. Daar ben je vanaf drie uur middags welkom. Tot zover deze nieuwtjes uh, van waar je terecht kunt dit weekend. Natuurlijk is er nog veel meer, maar dit zijn de krenten uit de pap. Een feest wat volgende week gepland staat. Sensation Amsterdam. En daar staat de naam. Een Nederlandse naam. Don Diablo. Hij zal daar zo achter de prezant geven. Drifter is zijn allerlaatste track. En ik zeg... Kom alvast in de stemming. Voor uh, Sensation. Dit is Don Diablo. I'm a man of Print that 9. Ik ben een klein beetje fan. In wat een producer is dat zeg. En deze plaat, niet in your soul. Het origineel is goed, maar... Oh, het remixpakket. Om je vingers bij af te uh, likken. Vorige week hoorde je nog uh, bij DJ Dion Sidney de Toka Disco uh, remix. Maar dit is de Peanut and Jelly remix. En ik ben er verslaafd aan. Oh ja, dat mag je gerust weten. En ja, dan gaan we toch maar eens eventjes kijken want wie vinden we binnenkort in Bloomingdale? Nou, dat zijn niemand minder dan Sunnery James en Ryan Marciano. Want ze brengen Sexy by Nature naar Bloomingdale Beach. Sunnery James en Ryan Marciano. Ze komen deze zomer exclusief naar Bloomingdale Beach met hun Sexy by Nature-concept. Bloomingdale Beach bestaat 15 jaar en dat wordt groot gevierd op zondag 17 juli. Ja, Sunnery James en Ryan Marciano zijn geen onbekenden van Bloomingdale Beach. Al vier jaar op reis zorgen de Amsterdammers voor uitverkochte en onvergetelijke edities in Bloemendaal. Ter gelegenheid van het vijftiende strandseizoen van Bloemendaal Beach pakken James en Marciano extra uit door in Bloemendaal de enige sexy by nature show in Nederland te houden. Ja sexy by nature mocht je het niet kennen is de ultieme scenery James en Ryan Marciano show. Groovy sexy house in een unieke en intieme setting. Het DJ-duo staat wereldwijd bekend om hun energieke en uplifting-set... en interactie met hun publiek. Van New York, Miami, Los Angeles tot Ibiza. Sexy by Nature is een internationaal gerespecteerd concept... met fans over de hele wereld. De zomerseditie in Bloemendaal belooft een editie... met speciale gasten en verrassingen te worden... die niet gemist kan worden. Ja, de tickets zijn uh, reeds uh, in de verkoop. Maar liefst drie rondes... En hoe eerder je erbij bent, des te goedkoper zijn de tickets. Ronde 1 waren de tickets 20 euro exclusief V. Met entree voor 7 uur s avonds. Ronde 2 zijn de tickets 3 tientjes exclusief V. En de derde ronde 35 euro exclusief V. En voor de notities... De afgelopen vier edities van Sunnery James en Ryan Marciano in Bloomingdale Beach waren volledig uitverkocht. Dus wil je meer weten? Ja, ga eventjes naar de site van Sunnery James en Ryan Marciano. Want de line-up, ja, zij staan er zelf. Maar wie er nog meer bij komt, dat is een complete verrassing. En ik denk dat dat wel een spectaculaire verrassing gaat worden. Want ja, als Bloomingdale uh, een feestje geeft, dan moet dat goed gaan. Natuurlijk, het. die maakt er ook een feestje van. Zometeen na de klok van tien, is hij er. Behind the wheels of steel. Een uur lang in de mix. Maar voordat het zover is, heb ik ook nog wat voor je klaarstaan. Een plaat die op Soundcloud niet in Nederland gedraaid mag worden. Ik heb hem ook verder nog nergens voorbij zien komen. Dus ja, laten we hier gewoon een primeurtje gaan doen bij See It. Bos met Disclosure. Een hele lekkere plaats. Met een hele lekkere stem. En heel exclusief. En See It exclusive. Ik zie jou wel schudden daar aan die andere kant van de radio. Laat je gaan, dit is See It met Disclosure. You know you're going down to see you, you're not the one I could And baby, I like you. Yeah, she's not bossing down an old romance.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 Met extended edits. En daarvoor, Boss, met disclosure. Hey, goedenavond, Dion Sidney. Hallo. Ah, of, of moet ik zeggen, Mr. White? Want jij bent al helemaal in de stemming voor volgende week. Sensation. Zeker. Zeker. Heb jij al een beetje hoge verwachtingen? Of verwachtingen dat nee. je zegt van nou. Ik denk, ik ga dit jaar helemaal niks verwachten. Je laat het gewoon ik... lekker op je afkomen. Precies. Ik kijk wel heel erg uit naar Don Diablo, moet ik eerlijk zeggen. Ik ook, ik ook. Ja, ja, wat, ja. Dan ben ik... Uh, wat hij neer gaat zetten. Ja, ja. Ik, ik weet er gewoon eigenlijk uh, ja, niks over te zeggen wat het gaat worden. Ik, heb, ik ben ook zo benieuwd wat ze met dat zwart en wit... Want kijk, die dresscodes zullen ze niet voor niks doen. Het moet gewoon iets gaan... Ze, moeten, ze gaan er vast iets mee doen. Black and, ja, black and White, ja. Uh, <laughs> black and White Brothers? <laughs> nee, ik, ik moet eigenlijk iets heel slechts denken nu. Weet je toch? Dat doen we hier, schuif we, dicht. Laten la, la, we gaan. La, nee, ik ga het niet zeggen. Maar goed, ik, ik verwacht gewoon dat ze daar iets bijzonders mee gaan doen. Dat, dat moet als wel, want anders kom ja, je daar niet thema, met zo'n idee. Het gaat over angels en demons, dus. We gaan het meemaken, tref, tref Dennis. Ik kreeg vandaag in de mail dat ik als angel ga, dus. Uh, ja, toch wel? Ja. Zo'n Engeltje ben jij niet hoor. Nee. Je bent eerder een bengeltje. Dennis de Bengel. Dat dacht ik ook. Hé, hey, maar zullen we eventjes een uh, kijkje nemen in de, de charts uh, van deze week? Gewoon doen. Gewoon uh, doen. We kijken even in de Beatport chart. Want wat staat er in die felbegeerde top 10? Op 10 vinden we daar niemand minder dan... Vedder Kran. En je hoort het al. Rhythm of the night. Nee, nee, het of the night. Oh, ik vind hem zo slecht. Ik ook. <tie> Dames en Next... En hij is toch al een tijdje uit. Ja, maar gewoon de, de originele vocalen van corona gebruiken en niet hun naam vermelden. Ik vind dat... Ja. En ik vind het gewoon een slechte mix. Ja, maar ik vind hem al een tijd... Hij heeft met moeite die top 10 gehaald. Als je, als je een plaat hebt waar iedereen van houdt, ja, dan zeg ik van boem, die knalt er naar binnen. Ja, maar... Ja, ik, maar ik vind de laatste tijd een beetje van Fedder Le Grand's uh, producties. Nou, er, dan... zi er zitten of hele goede tussen, of ja, wat mindere dan uh... Ja, maar de laatste tijd heel veel, gros. Allemaal een beetje die standaard big room sounds. En ik vind dat jammer. Ik mis echt die oude groovies. Die uh, Ida Core. Put your hands up. Precies die. En Ida Core en uh, The Creeps. Weet je, de, oh, ik mis die plaat. Gewoon die dikke grooves. Weet je, waar die. Het waren ook hitjes na hitjes. waren dat. Zeker te weten. En ik zie hier ook al uh, gelijk uh, de reacties binnenstromen in de mailbox. Oh. En die zeggen, ja, ze zijn, uh, ik zie hier Simone en die zegt ook al van... Ja, ik ben helemaal een beetje jullie eens. Uh, ik vind hem zelf ook niet zo. Uh, maar welke plaat draai je nu dan op de achtergrond? Nou, dat is Dead uh, Sound van DJ Dan en I Do. Vorige week ook al in die, uh, die felbegeerde top 10. En een plaat, ja, ik ben er helemaal verslaafd aan. Dus, oh, hij mag wat harder. Freak Like Me van... En Sonny Fodera remix. Lee, Lee, Lee van Lee Walker. Op Ibiza. Ibiza, heb ik hem laten vertellen, gaat hij helemaal los. Zowel het origineel als deze remix. Dus ik denk dat er nog wel een remixpakketje aan zit te komen. Ja, nou ja, dat is er al eigenlijk een beetje aan het komen. He. Met Sonny Fodera als eerst. Ja, maar de, de rest nog niet. Nou, ah, misschien een maandje, maandje ah. Ik verwacht, en anders verwacht ik heel veel bootlegs op Soundcloud. Zomaar kunnen. Ja. Dan uh, zie ik een nieuwe naam uh, in de top 10 staan. Dat is Atlas, Adriatic remix van uh, Mark Romboy en Stefan Botsin op Systematic Recordings. En die uh, vind je op plaats nummer 7. Ik vind het wel spezend. Aan Mark Romboy, dat is ook een beetje techno uh, dingetje. Ja, ik vind hem heerlijk. Lekker uh, cocktailtje in de hand, zonnetje erbij. Zonnetje niet, gelijk op... een on, niet gelijk een uh, onweersvolk. Zonnetje op je knar. Dan op plaat uh, nummer 6 vinden we een plaat uh, uitgekomen op Spinning Records. Quintino en g -Coats met Can't Find It. Ja. Aardig. Ik zeg Endor. In The Red van Cyrus D. op Mouseville. Blijft ook lekker lang in die lijst staan, hè? Ja, lekker lang, lekker diep. Nou, gaan we gauw naar de nummer 4. Daar vinden we een nieuw live van Dennis Cruz. Ja, die plaat is gewoon lekker. Daarom staat hij nog steeds op nummer 4. Een plaat die jij ontzettend uh, leuk vindt... is uh, Antoine Klamaran met Push the Feeling. Ja, ja. En dan wel in de Aqua Singas remix. And the Nightcrawlers. De Nightcrawlers. Aqua Singas is Antoine Klamaran trouwens, hè? Hetzelfde... Uh... Hetzelfde individu. Ja, er staat ook Aquas in bij Antoine. Ja, ja. Maar ook klaar. hierbij staat dus uh, niet. Uh, Nightcrawlers. De Nightcrawlers. Maar wel hun uh, stemmetje en sampletje erin. Ja, ik maar denk ja, niet het dat het aardig zijn. Als ongetwijfeld gekleerd zijn, anders staat het niet op Beatport natuurlijk. Maar dat denk ik ook. Het is weer de zoveelste die we gehoord hebben. Maar ik vind hem wel leuk. Ja, en, leuk. Je vindt doorten. hem op uh, Pacha Recordings, dus ik denk dat hij in de Pacha Ibiza flink grijs gedraaid ja, gaat worden. Zeker. Tijd om een keertje heen te gaan, Dennis? Ja. Boek jij de tickets alvast? Tuurlijk. Heb Tofie. ik al in mijn uh, zak zitten hoor. Nou, dan uh, pak ik mijn zwembroek alvast in. En dan nog die nummer twee. Wat vinden we daar? Roadkill van IDX ah, in de Ibiza dit Sunrise. Is zalig. Straks in je set, Dennis? Heb ik vorige week gedraaid, maar misschien doe ik hem nog een keer. Nou, ja, wat deze week een beetje groovy. Ja. En, en ook best wel baselines. Baselines. Okay. Baseline. Oh. Diep, diep en lang. Oh, ja. Yeah. Had je het wel wat anders? En dan op nummer 1. Ja, dat kan er maar één zijn: Martin Solvee en TK Maitsa. Do it right. Op Virgin Amy. Dit is See het. Met zometeen na de klok van tien uur. Een uur lang in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. Dennis de Bagel. Dennis de Bengel. Op Sensation als engel. Maar in het echte leven. De duivel. Nu eerst. Martin Solvee. En hij doet het goed hoor.